Twee uur. Het los journaal Door Altmegens. Megens. President Sarkozy noemt de schietpartij bij een Joodse school een nationale tragedie. Een man schoot vanochtend drie kinderen en een volwassene dood. De zaak wordt hoog opgenomen, zegt correspondent Frank Renaud. Er zijn de afgelopen week natuurlijk twee schietpartijen geweest in Toulouse en Montauban. Daarbij werden drie militairen gedood. En er is net bekendgemaakt dat de Franse justitie één speciale antiterreureenheid heeft gezet op die schietpartijen en het bloedbad vanochtend bij de school in te lozen. En dat heeft te maken met het profiel van de dader... want hij schijnt hetzelfde kaliber wapen te hebben gebruikt... en hij is ook in beide gevallen gevlucht op een scooter. Onder de slachtoffers van de schietpartij van vanochtend... zijn een vader en zijn zoons van drie en zes jaar. De vierde dode is een kind tussen de acht en tien. In Frankrijk is besloten de veiligheidsmaatregelen... bij alle scholen en religieuze instellingen te verscherpen. De betogers van Occupy Amsterdam moeten uiterlijk donderdagochtend... vertrekken van het beursplein, dat zegt burgemeester Van der Laan. Sinds 15 oktober bezetten demonstranten het plein met tentjes... in navolging van de Occupy-betogingen in onder meer New York. De gemeente wil de betogers nu weg hebben omdat ze zich niet aan de regels zouden houden. Van der Laan zegt dat er ook veel overlast is... omdat er alcoholisten en daklozen bij het kamp rondhangen. De Occupyers bezetten in het begin het hele beursplein... maar inmiddels zijn er nog maar een paar tenten over. Studenten mogen gaan testen of websites van de overheid wel veilig zijn. Minister Spies wil universiteiten en studenten betrekken bij zogeheten hacktesten. Ze neemt daarmee een idee van D66 over. Gespecialiseerde bedrijven doen nu al inbraakpogingen bij overheidsvoorzieningen als DigiD. Als ook studenten gaan testen, heeft dat volgens Spies twee voordelen. De overheid kan profiteren van de kennis van universiteiten... en de studenten kunnen leren van praktijksituaties... Wel worden spelregels afgesproken, zo gebeurt alles vertrouwelijk... en in een gecontroleerde omgeving mogen geen hekpogingen worden gedaan... die overheidssites platleggen. De voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen kunnen beginnen. Nederland en Vlaanderen zijn het eens geworden over de bouw van het complex... dat bijna een miljard euro gaat kosten. Nederland betaalt ruim 140 miljoen, Vlaanderen draagt de overige kosten... en wil de EU-subsidie aanvragen. De nieuwe sluis in het kanaal Gent-Terneuzen wordt 427 meter lang... 55 meter breed en 16 meter diep. Door de aanleg wordt de toegang tot de haven van Gent verbeterd... en krijgen binnenvaartschepen een vlottere doortocht... tussen Nederland, België en Frankrijk. De sluis kan in 2021 klaar zijn. Journalist Step Vaassen houdt op 17 april de Willem Arondeus-lezing... De, van de provincie Noord-Holland. Ze vervangt watcher René Boender. Die trok zich terug onder meer naar druk van de PVV... Die partij vond zijn honorarium veel te hoog. Vorig jaar wilde historicus Thomas van der Dunk tijdens de arrondierslezing de PVV vergelijken met de NSB. Ook dat viel slecht bij de PVV, waarna de lezing werd afgelast. Het weer vanmiddag veel zon en ook zijn er wat stapelwolken. Maximum temperatuur komt daar tussen 9 graden op de Wadden en 12 graden in het binnenland. Morgen begint met nevel en mist. Daarna opnieuw zon- en middagtemperaturen vergelijkbaar met die van vandaag. ANWB-verkeersinformatie op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte... staat tussen Spijkenisse en de tunnel twee kilometer file. Komt er een vrachtwagen die daar gestrand is vanwege een te hoge hoogte? Uh, de, uh, de tunnel is op dit moment dicht. U wordt omgeleid via de Kalandbrug. En dan nog een file op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leus Zuid en Klopert staat 5 kilometer na een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. En andere kant op, Zwolle richting Amersfoort... staat tussen Klopert Hoevelaken en Amersfoort 2 kilometer file. Ervaar nu zelf de luxe van de onafhankelijke geest en probeer...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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, we vinden het leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. We weten dat er een aantal fanatiekelingen, religieuze fanatiekelingen op pad zijn... die willen misbruik maken van de situatie. Dit weekend werden op meerdere plekken in België kerkdiensten verstoord. Waar werd stilgestaan bij de busramp in uh, Oostenrijk vorige week. Oh, Zwitserland, Oostenrijk, ik weet het even niet meer. Zwitserland. Zwitserland. Betogers riepen dat het ongeluk een straf van God zou zijn. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Peter van der Weert, u bent voorganger in Apeldoorn... en had na die Koninginnedag ook een paar vreemde gasten in uw dienst. Herkende u wat er uh, gebeurde in België? Ja, het leek er uh, erg veel op, dus uh, ik weet niet zeker of het dezelfde groep is... maar uh, alle uiterlijke tekenen, vertonen, uh, lijkt het er wel op. Ja. ja. Ook bij u stonden mensen op en die begonnen te praten? Ja, een uh, dienst was net begonnen na een minuut of uh, vijf of tien. En toen stonden mensen op, hielden uh, borden omhoog... Uh, keerden zich naar de, naar de mensen die in de gemeente zaten, in de kerk zaten... en uh, begonnen van allerlei dingen in het Duits te roepen. Oké. Okay. Bram Krol, u bent kenner van sectes. Uh, waarom doet een groep zoiets? Omdat ze op geen enkele andere manier de aandacht kunnen trekken... Ze proberen dat wel, maar ze hebben nog maar 200 mensen of zo. En uh, er zijn er meer die de zaak willen verlaten... dan die mee willen doen. Ze lopen achter een oud mannetje aan. Niemand die hem meer serieus neemt. En uh, dit is hun manier om in het nieuws te komen. Een soort wanhoopspoging eigenlijk. Ja, je zou het zo kunnen zeggen. Deze week is de 25e editie van de kunstbeurs Tefab. En de Chinezen schijnen de boel over te nemen. Job Ubbens, u bent de veilingmeester van Christies. U was vrijdag bij de opening. Uh, nog nooit moesten er zoveel privévliegtuigen tegelijkertijd landen op uh, vliegtuig Maastricht-Agen Airport, hè? Klopt, ik was zelfs donderdag bij de opening. Ja. En uh, was u ook met een privéjet? Nee, nee, nee. Gewoon met de auto. Er? Hoeveel waren er? Ik heb gehoord dat er uh, tegelijkertijd ongeveer 120 privéjets op die donderdagavond waren... waarvan er 60 naar andere vliegvelden moesten uitwijken omdat ze er maar 60 aan kunnen. En is dat normaal of is dat wel meer dan anders? Voor dit soort beurzen is dat, nou normaal, Wat is normaal, maar uh, is dat gebruikelijk, ja. De Amerikaanse soldaat die vorige week een bloedpad aanrichtte in Afghanistan... was al voor de vierde keer in korte tijd uitgezonden... en was daar naar eigen zeggen zeker niet klaar voor. Paar Jan van Bentum. Hoeveel van die tijdbommen lopen er nog meer rond in het Amerikaanse leger? Duizenden. Zoveel? Duizenden, ja. De grootste zorg nu, ook naast bijvoorbeeld dat Afghanistan in missie beëindigd zal zijn... is dat de traumas die deze mensen met zich meedragen... nog vele malen erger zullen zijn dan Vietnam. Nou, en, daar zijn en, die, al en die waren verhanden. al zo erg. Ja. Zo erg. Ja, omdat zij vaker ingezet zijn en vaak ook langer en vaak ook heftiger nog. De laatste ontmoeting tussen Stan Laurel en Oliver Hardy is het uitgangspunt van zijn nieuwe theatervoorstelling, acteur Rick Hogendoorn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Wat hebben die twee daar in hun laatste gesprek besproken? Wat hebben die twee daar in hun laatste gesprek? Heb je nog wat teruggezien? In de zeven jaar dat je langer hebt geleefd dan ik. Ja, en vond je die film leuk? <laughs> Dus ja, is er nog iets over van ons succes van vroeger? Dat is een van de allerlaatste vragen. Daar hadden ze het over met elkaar? Dat uh, hebben wij verzonnen dat ze het daarover hadden. Okay. Want waar ze het werkelijk over hadden, dat weet natuurlijk niemand. Nee. Niemand was erbij. Onze dichter bij de dag is vandaag Tiet Bruinja. En zijn gedicht hoort u tegen drieën. En heeft u een vraag of een opmerking voor ons, ga dan naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DIDD. Er gebeurt geen ongeluk in deze ja. stad wat God niet doet. Er gebeurt geen ongeluk in deze stad dat niet door God gedaan is. Dat is ongeveer de vertaling van wat er werd gezegd. Peter van der Weert, u bent voorganger in Apeldoorn dit weekend kerkdiensten in België verstoord. Betogers riepen dat het busongeluk in Zwitserland waarbij 22 kinderen om het leven kwamen een straf van God zou zijn. Ja, u herkende dat. Ja, in uh, 2009 gebeurde bij ons vlak naar uh, de gebeurtenissen... rondom Koninginnedag en Apeldoorn uh, hetzelfde. Uh, uh, eigenlijk dezelfde uitspraken ook uh, als, als wat ik hier hoor. Met hoeveel mensen waren ze toen? Uh, nou, eigenlijk voor de dienst uh, stonden er wat mensen... bij de ingang voldertjes uh, uit te delen. Daar zijn we naartoe, naartoe gegaan en hebben vriendelijk verzocht. Die uh, wilden vertrekken, maar hadden niet zo goed in de gaten... waar het toen precies over ging... En t, uh, toen de dienst een minuut of vijftien bezig was... toen uh, stonden er drie, vier uh, mensen op. Eén uh, uh, man en drie vrouwen, wat ik me weet te herinneren. Oh ja. En wat riepen ze? Uh, nou, dit wat we net hoorden. Dus uh, het was niet heel makkelijk te verstaan. Ik heb ook niet echt ruimte gegeven. Want u om... ging voor in die dienst? Ja, ik ging voor. Dus schrik je waarschijnlijk of niet? Mm, nou, er gebeuren wel eens meer dingen. Ik <laughs> komt vaker voor bij u. Nou, zo ernstig is het ook niet. Maar ja, je schrikt niet zo heel snel. Je het, mensen, mensen reageren wel eens uh, op dingen die er gezegd worden of dergelijke. En ja, ik heb eigenlijk ook meteen gereageerd dat het niet, uh, niet de bedoeling is... dat mensen maar gewoon hun eigen verhaal gaan houden. Ik was aan de beurt. Uh, dus uh, ja, ik heb toen... Uh, vriendelijk verzocht om daarmee te stoppen. Dat wilden ze niet. En toen hebben ze met lichte dwang uh, uit, uh, uit het gebouw uh, verwijderd. En ze spraken ook Duits? Ze spraken Duits, ja. ja. En ja. leverden dat een hoop commotie op of viel dat het wel mee? In, nee, geheel niet. De dus gemeenteleden zijn het ook wel gewend dat dit soort dingen ja. gebeuren. zeg maar. Ja. Heeft u toen ze verwijderd waren nog aan ze gevraagd wie ze waren... en waarom ze dat deden? Nou, nee, de dienst is gewoon verder gegaan. Dus zij zijn uh, naar buiten uh, gebracht en ze zijn toen ook vertrokken. En uh, kijk, wij wisten natuurlijk niet wat er aan de hand was. Later hoorden we natuurlijk pas dat het ook in meerdere diensten... Mee met tien kerkdiensten destijds in Apeldoorn uh, gelijktijdig was gebeurd in de ochtenddienst. Ja. Want was u ook echt het ongeluk van Koningin Dag aan het herdenken op dat moment? Uh, ik had daar net wat over gezegd, inderdaad. We hadden er net even aandacht aan besteed, want het was natuurlijk net daarvoor gebeurd. Het was niet een officiële herdenkingsdienst? Nee, nee, nee. nee, nee. het was eigenlijk gewoon een, uh, gewoon een dienst, maar we hebben wel een moment genomen om daar bij stil te staan en voor te bidden. En uh, ja, vlak daarna gebeurde dit. Ja, ja het staat je raar te kijken lijkt me. Vrij absurd, ja. Ja. ja. Heeft u uitgezocht wat voor mensen het waren? Ja. Ja, dat, dat, dat uh, heb ik later. Ze, ze lieten ook een foldertje achter. En, uh, en uh, daar heb ik eens even naar gekeken wat dat, uh, wat dat was. En toen las ik ook die naam, Horst Schaffrenek. Uh, en uh, ze hebben een be beetje gekeken op internet wat, wat het inhield het dat inhield. Dat is een Duitser? Een Duitser, ja. ja. En, uh, en, en ook een beetje wat hun denkbeelden waren. Hè. Echt, echt het directe verband van uh, bepaalde rampen die gebeuren met, uh, met zeg maar, zonden van mensen. Ja. Ja. Um, Bram Krol, sectedeskundige, zeggen we dan altijd maar. Dank wel wel. Uh, die meneer Schaffer, ken jij hem? Nee, ik heb er vandaag voor het eerst van gehoord. Maar uh, ik ben er meteen in gesprongen. Want het is wel interessant. Een ja, maar... oude vent die met een vreselijk oorlogstrauma zit. En voortdurend over zijn oorlogsherinneringen heeft als soldaat aan het front. Hij... Uh, uh, Gelooft in heiliging. Dit hoort bij de heiligingsbeweging. Dat betekent Dat, dat je wil heel zeggen licht... dat, je, nou ja, dat je helemaal verandert. Dat je helemaal perfect wordt. Bijna engelachtig leeft. En hij gelooft dat als je werkelijk uh, een gelovige bent. Dan word je niet ziek. Je krijgt geen depressies. Je bent altijd gelukkig. Uh, er gebeuren ook geen ongelukken. Ga je nog wel zo? Dus, nou ja, ter nauwe nood denk ik. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik, ik heb hem daar niet over uh, iets zien, zien schrijven. Maar. Uh, het gaat allemaal zo voor de wind. En als er ongelukken in de maatschappij gebeuren... dan is dat automatisch een gevolg van gebrek aan geloof. En de gebrek aan geloof wordt geweten aan al die slechte kerken. Hij is vooral erg anti-katholiek, Rooms-katholiek. Uh, maar eigenlijk tegen iedere kerk. Want in iedere kerk worden mensen ziek, dus zijn het geen kerken. Hoewel hij zelf zeer gelovig is dan, althans volgens zijn eigen definitie. Hij is nooit ziek, hij is altijd gelukkig... En, uh, als hij iemand aanraakt, wordt hij genezen. Maar je zei net, het is een klein clubje. Dat komt waarschijnlijk omdat er toch altijd wel weer mensen ziek werden... en die worden er dan ook weer uitgezet ja, of zo? Of? zo dat, dat zuivert zichzelf uit. Dat, dat kan helemaal niet. Ja. Juist zulke kleine groepjes die trekken mensen vol problemen aan. Dus die voldoen nooit aan de norm. Maar die gaan dus telkens op onheil af. Als er iets gebeurt in Apeldoorn of iets in België... dan stappen ze in de auto en de rijden ja, ze Ja En in Londen hebben ze het al gedaan. Ja. Dat het je... verband wat ze leggen is, is, is wel anders. Want ik hoorde in België dat zij iets riepen over uh, het verband met abortus. In Apeldoorn riepen ze toen heel duidelijk dat het uh, volgens hen te maken had... die gebeurtenissen met de verdeeldheid binnen de kerk. Dus het feit ja. dat er niet één kerk was, en dat is natuurlijk hun kerk... Uh, maar dat er niet één kerk was, maar meerdere kerken. Ja. Uh, dat die verscheidenheid in, in, in kerken is. En die verdeeldheid van kerken was de oorzaak van alles wat in Apeldoorn gebeurde. Ja, En kennelijk varieerden ze daarin dan. Want nu was het, uh, omdat de Belgische katholieke kerk abortus niet hard genoeg afwees, geloof ik. Wij weten niet zeker of het die groep van Shafranek is... die in België tekeer is gegaan. Dat is nog. Het niet, is uh... een of andere sectarische groep, maar er is geen naam genoemd. Nee, maar dat ligt voor de hand als het ook weer mensen waren die Duits spraken. Het is hun methode, ja. ja. ja. ja. Het lijkt wel heel erg een copycat, hoor, als ik dat dan. Jan van op... ben ja. <laughs> um, Die hebt in Amerika een aantal jaren hetzelfde verschijnsel... van de Westboro First Baptist Church... Die hebben een uh, enorme felle anti-homo-agenda. Ja, en uh, ja. sinds er dus de discussie is over wel of geen homoseksuelen... Uh, in het Amerikaanse leger en dat ook naar buiten mogen brengen... posten die bij de begrafenis van gesneuvelde Amerikaanse soldaten... Ja. met van die vreselijke borden als... Uh, uh, Dank God voor gedode soldaten en God haat Amerika... omdat jullie fax uh, de homo's in het leger laten. Meer van dat soort zaken. Dus dat gedrag... Zeg maar verstoren van juist dit soort herinneringsbijeenkomsten dan wel begrafenissen lijkt daar wel heel erg veel op. Ja. ja, Bram Krol? Nou, absoluut. Zulke groepen die moeten zichzelf bewijzen. En aangezien de rest toch helemaal fout is en er valt niks meer aan te verknallen... Uh, is dit misschien de, het middel in hun ogen om de anderen de waarheid te brengen. Ja, want je zei net al, ze, ze doen het om aandacht te krijgen... Ja. Uh, want anders zou je wat uh, uh, meer kiesmomenten uitzoeken, zou je zeggen. Als je het echt vindt en je vindt dat je het erover moet hebben, ga je dat niet op dat moment zeggen. Nou, ze willen echt shocking zijn, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ja. de, deze combinatie is zo, uh, gaat zo ver. Uh, dat geeft hun de aandacht die ze willen. Hoop, ja. Dat komt Ook omdat hun leer vaak zo radicaal is. Ja. He, van, er is geen enkel behoud mogelijk buiten deze leer. Nou, we zijn ja. maar met 120, de rest van de wereld gaat verloren. Die moet je wakker schudden. En hoe kun je dat nu anders doen dan mensen tot in het diep van hun ziel te raken? Ja, ja nou, uh. zo gaat het. Ja. Maar hoe, hoe gevaarlijk is het? Meneer Ubbins? Nou, Voor de mensen die erin zitten is het natuurlijk levensgevaarlijk. Het blijkt ook wel, uh, iemand die zich los wil maken van die gemeente... die krijgt honderden... Nee, honderden, maar bezoeken van die aanhangers, die heeft geen dag en geen nachtrust meer. Dus die moeten onderduiken, anders dan kunnen ze er niet uit. Ik bedoel, is het de moeite waard om er aandacht aan te besteden? Is het... Nou, zo zegt Ja. Natuurlijk, dat is toch, toch, toch belachelijk dat uh, hele plechtige bijeenkomsten kunnen worden verstoord. Maar als ze aandacht willen, krijgen ze het nu. Dat, dat bedoel ik eigenlijk. Kan je kan niet beter gewoon geen aandacht geven en dat het langzaam weg hebt als er toch geen volgelingen zijn natuurlijk krijg je aandacht, want als je zoiets verstoort... Dan, dan, dan zijn mensen bitter, boos, weet ik wat allemaal, opgewonden. Dus dan krijgen ze precies wat ze willen. En het typische is dat ze in, in, in 2009, weet ik me nog te herinneren, was er ook een reportage erover. Ik dacht ook van de EO, die uh, wat mensen opzocht, die bij deze groep hoorden. En een, een van de leiders, misschien was het wel deze meneer, die toen, toen woonachtig was dan in, in België. En die zich vreselijk verzette tegen dat interview en zich beriep op, op recht van privacy. Nou, dat was wel uh, een leuke ja. uitspraak van ja. deze meneer. Ja. Ja. Maar meneer Van der Weert, hoe, was, hoe reageerden mensen bij u in de kerk? Mm, nou, rustig. Ja, de ja, mensen zijn naar buiten begeleid en de dienst is gewoon verder gegaan. We hebben, ik heb er verder ook geen aandacht aan besteed. Maar er zijn geen mensen geschokt door wat er gezegd werd door, door deze mensen? Nee, want daar was het te onduidelijk voor. Ze, ze, ze begonnen iets te roepen, eigenlijk heb ik meteen ingegrepen... en zijn er meteen mensen naar hen toe gekomen en zijn ze weggegaan. Dus ze hebben niet echt hun statement kunnen maken. Het was ook niet ondertiteld, dus... Ja. Bram, zou het kunnen dat de mensen tegen zijn? Dat ze het echt vinden en dat ze echt vinden dat ze moeten waarschuwen? Of kan je dat eigenlijk uitsluiten in Natuurlijk dit geval? Natuurlijk zijn ze integer. Ja? Maar het zijn gewoon psychische slachtoffers. Maar die op hun manier wel integer zijn. Daar, daar twijfel je niet aan. Of ze het echt meenemen. Het kunnen weet ook gewoon welshoppers zijn, natuurlijk. Nee, dat geloof nee. ik niet. Nee, nee, de, ze dat, in wat ze nee dan ga je niet bij zo'n nee. nee, Peter van der Weert? Nee, nou, ze, nemen, ze nemen natuurlijk ook enorme risico uh, wat ze doen. En, en, en ook op, op reacties en dergelijke. Nee, zij, zij staan echt voor wat ze zeggen. Daar, daar ga ik echt van uit. Ja. Ja. Snap je iets van hun goed Dat dit soort rampen een straf van God zouden kunnen zijn? Ja, kijk, het is niet. Uh, het is natuurlijk. Uh, als je de in de Bijbel kijkt, wordt een direct verband gelegd. natuurlijk. Tussen, tussen zonde en de consequenties daarvan. Alleen uh, heel weinig. Uh, directe verbanden. Wel van het collectieve kwaad veroorzaakt een collectief probleem. Eh, wat met ziekte en dood en dergelijke te maken heeft. Maar ja, zij leggen dit soort directe verbanden ja, en, en, en die causale verbanden kun je gewoon niet leggen. Maar dat gebruiken ze wel om te chockeren. Ja. Bram Kool, hoe loopt het af met dit soort bewegingen over het algemeen? Nou, de leider is 88 of zo. Hij uh, heeft zon geen zoon. Meestal zo, hebben zo... ze wel een zoon die hem opvolgt. Hij heeft vijf of zeven kinderen. Zeven kinderen, meen ik. Nee, dat, uh, uh, of die hem gaan opvolgen, dat weet ik niet. Want ik weet niet of zij in datzelfde geloof staan. Dan vult de familie al een behoorlijk gedeelte van het uh, totaalbestand van de secte. <laughs> ja. Maar nee, als die secteleider weg is, dan is het afgelopen. Want er is ook er maar eentje die die brochure schrijft. Dat is hij. Dat is hij zelf. Een vreselijk rechtsradicale antisemitische uh, Duitser. Oké, okay, dat ook nog. Oh ja. ja. En is daar een verband tussen, tussen gedachtegoed en dat gedachtegoed? Ik zoek eerder een verband tussen zijn soldaat zijn in het Hitlerleger en het verdedigen van dat verleden en van het geweld wat toegepleegd is met zijn huidige gedrag. Ja. En dan komt het antisemitisme ook wel aardig uit. Ja precies, dat komt nog een keer bij. Rick Hoogendoorn, hoe luister je naar? Uh, met, uh, ik ben wel enigszins eens met wat de meneer Van Christi zei: van ja, als je er nog meer aandacht aan gaat geven, dan. Uh... Ja. Volgens mij is dat niet zo handig om te doen. Denk je dat ze meeluisteren? <laughs> nou ja, dan, dan <laughs> moeten uh, we again in Duits. Versteden ze ons niet. Hè? Goh, en trouwens, ja, over Rampen, toen die uh, volgens mij die aardbeving in Pakistan was, ja, toen werd ook geroepen, toen riepen uh, geestelijke ook: ja, dit is de straf van God. Dus ja, die gedachte is niet nieuw, lijkt mij. Komt regelmatig voor. En ik lijk, het lijkt me ook heel ruim te zeggen dat ziekte en dood, dat, dat met God, tenminste dat dat de straf van God zou zijn. Ik bedoel, ja, dus we mogen niet meer ziek worden en we mogen ook niet meer doodgaan. Dat, ja, dat vindt die secte kennelijk. Ja, maar ja. ik bedoel, ja, dat ja. is toch gewoon een biologisch gegeven. En zou je dat is, zeggen. Eh, ja. ja. Goed, straks gaan wij praten over de laatste ontmoeting tussen Stan Laurel en Oliver Hardy. Wat gebeurde daar? Acteur Rick Hogedorn Doorn ook in hun hoofden en maakte een theatervoorstelling. Maar nu eerst de veilingmeester Job Ubens van Christies Amsterdam over de kunstbeurs TEVAF. De Chinezen nemen daar de boel over, maar daar is niet iedereen blij mee. Op Aken Airport kwamen nog nooit zoveel privévliegtuigen tegelijkertijd aan. Goedemiddag. Uit een onderzoek blijkt dat China inmiddels de grootste speler... op de internationale kunstmarkt is geworden. Ik vind het prima dat de Chinezen komen, maar ik zou het heel erg jammer vinden... als dat ten koste gaat van de Galerie Zuid-Europa. Ja, Job Ubunst, uh, angst voor de Chinezen. Nee, Hier, hoor, ik zie een glimlach niet. op uw gezicht. Ja, het is veel genuanceerder dan zo gebracht wordt. Ho want hoeveel Chinezen zijn er op de wereld? Geen buur? idee. Nou, dat weet ik wel. Ik, ik sprak zoveel met de chairman van de TV Ben Janssens... waar we samen moesten een of andere presentatie houden. En uh, die vraag stelde ik ook. En hij zei, nou, we weten het precies, want we hebben, de Chinezen mogen alleen maar komen als ze een visum krijgen. Dus de Tevaf boord heeft allerlei brieven moeten schrijven, ter goedkeuring. Dus er zijn er ongeveer 100 gekomen. Oh, dat klinkt veel minder dan we dachten, eigenlijk. Ja. Ja. Maar het is wel een nieuwe markt, China? Nou, je, moet het, kijk, je hebt natuurlijk altijd het begrip het verschil tussen absoluut en relatief. Absoluut gezien er zit 48 miljard aan kunst bij veilinghuizen en, en teefafs van deze wereld in de, in de kunstmarkt. Daarvan heeft 30 inmiddels, uh, is 30% inmiddels door Chinezen aangekocht. Maar, en die nuance wil ik aanbrengen, dat gaat alleen maar om, om Chinees porselein, jade. Uh, veel Chinese oorspronkelijke uh, calligrafische schilderijen, Chinese contemporary art. Maar het is vooral heel veel Chinees wat de Chinezen terugkopen. Even voor het begrip van de mensen die niet weten wat de Tevaf is. Wat gebeurt daar precies? Kan je daar iets kopen? De is een uh, ja, kan je enorm <laughs> veel kopen. soort museum waar je alles kan kopen. Het is, er staan 260 kunsthandelaren en galerieën uit, uit de hele wereld. Buitenland. Die brengen mooie stukken Er zijn stukken meer dan 30 daarheen. nationaliteiten daar. Nee, het zijn er, nee niet meer dan daar maar zoiets. Uit Binnen- en Buitenland, Amerikanen, Fransen, Nederlanders. Uh, zelfs uit, uh, uit uh, de, de nieuwe landen. Dus uh, Korea, dat soort dingen. En die uh, hebben een totaal voor miljarden aan kunst meegebracht. Dus en dat kunst, staat, er antiek, allemaal bij staat allemaal bij elkaar. Het allemaal bij elkaar. Het moet wel op goed beveiligd zijn dan. Ja, dat is ook wel goed. Ja, dat gaat ook ja. wel eens wat mis, hè? Er wordt wel veel meer. Nou, nou, je meegedogen. komt er volgens mij makkelijker in dan eruit. Oh. Laat ik het zo <laughs> dus, uh, Goed, de Chinezen zijn er dus wel, maar niet in zo'n grote getal als we dachten. En u zei net, eigenlijk tot nu toe concentreren ze zich vooral op Aziatische kunst. Ja. Hebben ze geen interesse in uh, Van Gogh's, Rembrandt? Nou, incidenteel. Uh, iedereen hoopt er natuurlijk op. Dat ja. op een gegeven moment, kijk, waar je de grote inkomstverschillen hebt, hè, nu in China, dat is ook nog een dictatorschap, vergeet het vooral niet, anders kunnen ze allemaal komen. Maar als, die verschillen, en dan koop je meestal altijd... je nationale, culturele erfgoed terug. Dat deden de Russen, dat deden de Japanners... dat deed Indonesië, toen het Rijk werd in de jaren negentig. En nu de Chinezen. Maar de hoop is zeker... dat ze straks in de Van Goghs, de Monets en de Renoirs gaan. Ja, want dan is het goed, goed te verdienen natuurlijk. Ja, maar dan raken wij ze kwijt. Maar volgens mij hebben we niet zoveel Renoirs en Monets, Wel Van Goghs. Wij, wij Europeanen. Zijn wel in ja, Japan maar ik denk kunst is universeel en globaal. Dus dat moet overal naartoe kunnen. U, was daar, u liep daar rond, u bent van Christies. U heeft daar niet een stand, nee, hè? En nee. of, want u zei net uh, voor de uitzending... ja, er is wel verschil tussen Veilinghuis en, en uh, Galerie... En, en mensen die de dingen verkopen. Ja. Waarom mag u daar niet staan? Nou, mag. Ik denk dat het not done is om te doen. Je hebt bepaalde codes, bepaalde is. Een van de dingen is dat dit de show van de handelaren... en de, en de galeriehouders is. En dat Veilinghuizen, of ze nou Christies of Sotheby's zijn... daar verder niet thuis horen, behalve als bezoekers, met ja. hun klanten. U mag er wel komen. Ja, en met <laughs> alle plezier ook. Ook met open armen. En ik kom er ook met heel veel plezier. Want het is ongelooflijk mooi te zien. Maar Wat zijn ik... jullie dan een beetje de losers van die sector? Nee, absoluut niet. Sterker. <laughs> uh, ik begrijp niet waarom je die vraag nee, Ik snap niet zo goed waarom nee, u, er u er niet Ik uitleggen. De, de, de kunstmarkt, uh, de, de macht in de kunstmarkt, of waar de kunstmarkt zich afspeelt voornamelijk, is in willekeurige volgorde op, bij veilingen en op beurzen. En jullie zijn de veilingen. En wij zijn de veilingen. Ja. En wij doen uh, verdraaid goede dingen vaak. En brengen heel veel mooie kunst. Die daar ook trouwens weer te zien is vaak. Maar wat doet u daar dan als u daar rondloopt? Met klanten, met gasten. Uh, adviseren. Uh, Mensen die kijken, dingen aan kijken, willen kopen. Marktkennis opdoen. Uh, het is een enorm eikpunt voor die hele markt. Dus je moet er wel zijn netwerken. Ah, ja. Wat dat nare woord maar te gebruiken. Heel, <lacht> veel, heel veel champagne drinken denk ik. Nou, dat, ja. <lacht> toch wel. Mag ik, even, mag ik even in jouw privéjet kijken? <lacht> ja, precies. Ja. Hoeveel hapjes heb jij gekregen? Ben jij maar met een auto, loser. <lacht> ja. ja, ja. wat, wat hangt er dan? ...waarvan u zegt, ja, dat is echt heel bijzonder. Nou, te veel om op te noemen. Dus bijvoorbeeld, en dat is ook al verkocht trouwens... ...tekeningen van Andy Warhol. Dan zou je zeggen, ja, dat is niet bijzonder, dat is wel bijzonder. Uit de jaren 50, waar het blijkt dat de man heel goed kon tekenen... ...voordat hij dus pop ging maken... Mm -hmm. en, ...en die Brillo en de Coca-Cola-flesjes. Dat was niet zo maar goed hij... meer. Uh, wat zeg je? Sorry, ik wou. maar ja. hij trok het toch over, ja, nee, later, maar nee. Oh, dit, dit is dat echt. Dat was, de, was de, de de, ook in de krant, maar ja. hij had gewoon een plaatje en dat trok hij het over. En die lijntjes. En dat ja. weet nee, dan de nee, nee. Het is echt heel mooi, echt artistiek. Ik heb een man. Gezien, ja, de man is artistiek. En er waren 200 uit het. Andy Warhol archief. Nou, er is een. Ik vind een schilder, ik had nog nooit van die man gehoord. Maar het is een Italiaanse vroeg 17e nee, heet Ligozzi. Het schilderijtje is niet groter dan 20 centimeter. En dat stelt voor een memento more, dus gewoon een doodskop, zou je zeggen. Ja. Maar. De helft van het vlees is er zo ongeveer nog aangeschilderd. Het is een Dekker. waanzinnig bizar schilderij. Dat, dat zoiets gemaakt werd in 1720. Nou, wat kost dat? 3, 4, 5 ton, denk ik. Oh, en lopen, dus, er ik al, lopen er allemaal uh, een beetje patserige types rond? Dat gevoel hebben wij nee, dan? Nee, er loopt alles rond. Echt Ook hele chique, chique mensen. Echt verzamelaars. En die, die al familielang verzamelen. Natuurlijk zijn, zijn het mensen met geld. Hè? Ja. De ultieme rijken, de, de, de extreme miljonairs. Natuurlijk, Hoe zien als die eruit? kunst. Net, Hoe zoals, je? net zoals u en ik. Oh ja? ja. Heel gewoon. Dus. Gewoon als mensen. Er en, is nog en, hoop. Er is nog hoop, ja. Rick. Ja. Ja. Er is iemand hier aan tafel die je zou overwegen om eens te gaan kijken op de TV? Rick? Uh, nou, ik zou best wel een keer willen rondkijken. Maar ja. ik, ben, ik verkeer niet in de omstandigheid om een schilderij van 2, 3 ton. Nee, wat is het ook leuk om naartoe te gaan ook als je niks gaat kopen? Ik denk, ze verwachten 80.000 mensen. En ik denk dat 75, zo niet 85% puur en alleen komt om te kijken omdat je ook in tegenstelling tot in een museum de spullen mag bekloppen, omdraaien, aanraken. Je moet het even vragen. Ja, lijkt me wel verstandig. Dus het is, het is wel heel leuk om dingen te zien. Een enorme variatie. En mag iedereen erin? Iedereen mag erin. Je moet tussen 35 en 55 euro per kaartje betalen. En dan mag je de hele dag rondkijken? Ja. Dan mag je het, en, en veilingen zijn helemaal gratis. Dan mag je altijd okay. komen. Ja. Nou, ja. nou zijn er ook, uh, is er ook sprake van een economische crisis. Maar als we dan horen over hoeveel jets waren het? 106? Ja, 120 of 120. zo. Ja. Dan is, is er dan iets te merken in de kunstsector van die, van die crisis? Nou, het grappige is dat uh, 2010 en 2011 waren de beste jaren voor de kunstsector ooit. De, grootste, de meeste records, de grootste omzet... Uh, de hoogste winsten en uh, die hele feel-good factor. Hè, het vertrouwen in banken en, uh, ja. en beurzen, grosso modo, hè, is, is, is er niet zo meer. Nee. En men vlucht dus naar andere dingen, onder andere in kunst. Weliswaar onder bepaalde voorwaarden. Dus wel zogenaamde track records, dus naam en faam. Maar veel gelaagder dan alleen maar Picasso en Rembrandt. Ja, hm. Ook in Nederland, in die internationale middenmarkt, noemt het hartstikke goed. Basic ook Isaac Israels. Dus mensen denken, oké, okay, die banken zijn niet meer te vertrouwen. onroerend goed dat kan ik ook niet kwijt, dus dan exact. koop ik maar een mooi schilderijtje. Of schilderijtje. Ja, en wij noemen dat het hedonistisch rendement, dus het emotionele <lacht> dividend. Dus je moet het gewoon van genieten om, om er tegenaan te kijken... of te gebruiken, of van te eten, of te mensen, zitten. Maar mensen willen ook gewoon, dat is wel leuk, dat hedonistisch rendement... maar mensen willen ook natuurlijk rendement op de lange termijn. Ja, maar die kan je nooit garanderen bij kunst. Misschien waardevast. Mensen zoeken vooral verankeringen voor op dit moment. Maar is het ook niet zo wat de gekte voor geeft, dat je het en een jaar er 5 miljoen voor krijgt, en het volgend jaar misschien uh, veel minder. Nou, wat de er gekke voor geeft, komt voort uit het idee dat, dat kunst een emotioneel product is. Dus ja, dat heb je wel eens. Zeker op veilingen bij Christus waar iedereen tegen elkaar opbiedt, krijg je een soort competitieve prijs. Ja. Hier is gewoon een prijs. En die prijs kun je onderhandelen naar beneden. Dus ik had alle luisteraars aan: onderhandel als je wat <laughs> koopt op de TV af. Over de En ja. ja. uh, uh, die Chinees nog even. Uh, die, dat is dus een grote markt, maar ik las ook ergens dat ze wel bieden en uh, kopen, ja. maar dat ze dan achteraf nog willen onderhandelen. Ja, dat is, dat is echt, uh, China is natuurlijk open. Je krijgt veel Chinezen hier en wij gaan veel naar China. Je krijgt natuurlijk uh, cultuurbotsingen. Dat is nou helemaal zo. Uh, wij denken als de hamer gevallen is dat je dan binnen een week dat bedrag moet betalen plus opgeld. Chinezen denken dat dan de onderhandelingen gaan beginnen. Oh ja. en, en daar moeten we nog even tot elkaar komen. En hoe lost u dat dan op? Nou, als wij weten, en met name in Hongkong gebeurt dat, hè? als wij weten dat Chinezen gaan bieden... en goed zijn voor hun geld, wordt allemaal gecontroleerd, dan vragen we ook als ze nog even een, een aanbetaling doen. Oh ja. En ons wordt er niet geboden. In ieder geval bij ons. Dat oh, dus ze moet, moeten betalen voordat ze kunnen gaan bieden? Ja, een aanbetaling, ja. Ah, ja. ja want ah, ja. Uh, er zijn voorbeelden inderdaad. van, Ik geloof dat 40% van de Chinezen die, die er dik gekocht hebben, zeg maar boven een miljoen... die betalen na zes maanden nog steeds niet. Of net binnen zes maanden. Terwijl het hoort dat je binnen een maand betaalt, hmm. binnen een week eigenlijk. Ah, ja. toch, dus toch er maar. moeten wat, wat restricties plaatsvinden. Ja. Zijn er nog andere cultuurverschillen? Bijvoorbeeld in wat mensen mooi vinden? Ja, nou, de Chinezen kopen vooral Chinees. En ik las net uh, dat, dat een Chinees ook wat art déco en wat juwelen heeft gekocht. Dus het wijn wordt enorm gekocht. Om ook te drinken of om heel lang te bewaren? Nou, uh, fles Petrus 82, wat toch snel 2 3000 euro kost... om aan te lengen met cola en de helft te laten staan, zo ongeveer. <lacht> dus, uh, en daar, daar, zijn nog wat even, daar is nog wat opvoeding en educatie nodig. Dat klinkt arrogant vanuit <lacht> ja, het Westen naar het Oosten. Je, ja. Maar ik bedoel ermee dat die cultuur gewoon uh, goed samen kunnen komen... En zeker wat betreft het product kunst. Gaat, u, ik, gaat, u, gaat, u, gaat, u, gaat het u wel eens aan het hart dat iets naar China gaat? Nou, ik, ben, ik zeg dat ik heb drie smaken. Ik ben kunsthistoricus. Dus je hebt je kunsthistorische smaak, die schakel je uit. Je hebt je persoonlijke smaak. Nou, die in de loop der tijden ontwikkelt die is zo dat je niets meer kan kopen. En je hebt je commerciële smaak. En, en vanuit alles. die hoofdpunt vind ik het, mits binnen ethische normen en waarden, uiteraard vind ik dat er een heleboel kan. Ja. Mag, mag ik daar een kleine vraag ja. stellen? Dat is toch wel apart. Hè? Dat de Chinezen dan nu met honderd man naar die TV afkomen en daarvoor wellicht miljoenen gaan kopen. Het is een communistische staat. Uh, het het zou allemaal ten goede moeten komen aan het volk. Terwijl je tegelijkertijd leest dat er meer miljardairs, respectievelijk ja. miljonairs, in het Chinese parlement zitten dan in het Amerikaanse congres. Dat klopt niet met elkaar, daar moet een flinke dot corruptie tussen liggen. Ik weet niet te ze zeggen, ga er naartoe en proberen te. Ik weet het niet. Nou ja, het niet. is het probleem op dit moment, zelfs volgens de Chinese premier Wen Jiabao die zei van als we dit niet aanpakken, krijgen we misschien een grote culturele revolutie weer. Mm. En een iets andere culturele revolutie dan dat heeft afgaan. en ik daar weet, geld uitgeven. Ik weet er weinig van China. En ik vind dat, nogmaals, ik wil de nuance aanbrengen van die 30% Chinezen. In het segment impressionisten, dus eh, ja. eh, en moderne kunst, zul je weinig Chinezen aantreffen. Ja. Goed, na het nieuws van half drie gaan we verder praten met Rick Hogendoorn. Hij maakte een theatervoorstelling over de laatste ontmoeting tussen. Stan Laurel en Oliver Hardy. Buitenlandcommentator Jan van Bentum over de Amerikaanse soldaat... die vorige week een bloedbad aanrichtte in de Afgha Afghaanse provincie Kandahar. En ook veilingmeester Job Ubbens blijft bij ons en Bram Krol. En Peter van der Weert, eh, voorganger van de gemeente in Amstrijd, moet afscheid van ons nemen. Fijn dat u er was. We gaan naar het nieuws van half drie, gelezen door Dorant Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 En de betogers van Occupy Amsterdam moeten uiterlijk donderdagochtend vertrekken van het beursplein. Dat zegt burgemeester van der Laan. De gemeente wil de betogers weg hebben omdat ze zich niet aan de regels zouden houden. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Verkeer in de regio Eindhoven. Onderweg naar Antwerpen kan het beste omrijden via Tilburg-Breda. Want in België staan op beide rijbanen bij Turnhout en lange files door wegwerkzaamheden. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort staat tussen Soesterberg en Kloopend Hoevenlaken 9 kilometer door een ongeluk bij Knopend Hoeveelaken is de rechterrijst ook dicht. En op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met aan tafel veilingmeester Job Ubbens van Christies over de teefaf. Bram Krol spraken wij over de verstoring van de kerkdiensten in België. Rick Hogendoorn over een theatervoorstelling over Laurel en Hardy. En we praten ook nog met Jan van Bentum over Amerikaanse soldaten... die doordraaien in Afghanistan. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditisedag.nu. Acteur Rick Hogendoorn, voordat we met je gaan praten... over je nieuwe theatervoorstelling, luister eerst even naar... waar we jou ook alweer van kennen. Zij Rik, Rick? Ja? De, de, de bruine bier. Oh, wat doe je soms deze. Ja! Reunie? De enige die opkomen dagen zijn de mensen die zichzelf uitermate succesvol vinden. De sukkels blijven altijd thuis. Kijk daar achter! Ach, ach, wat een feest! De Sint, al die Pieter, die cadeaus. Heerlijk, wat ziet die foto schitterend uit, hè? Oh, oh, oh, oh. Nou, grappig om tv-programma's als radiofragmenten te horen. <laughs> ja. Zag je de beelden erbij? Eh, ik zag, nou, de, ik heb geloof ik duizend scènes gespeeld bij straat, dus die weet ik echt niet meer allemaal uit mijn hoofd. Dus die intochten natuurlijk wel, want dat waren er maar vijf. Van de Sint, ja. En Kees en Co was ook 56 afleveringen... dus ga maar niet vragen uit welke aflevering dit was... Maar is het leuk om terug te horen? Uh, uh, absoluut, het is, uh, zijn dingen die ik gedaan heb en uh, die leuk waren en succesvol, dus uh, waarom niet? Uh, ja. Nu ben je terug in het theater met een stuk over de laatste ontmoeting tussen Stan Laurel en Oliver Hardy, de dikke en de dunne. Ja, ik moet het een beetje uh, corrigeren. Het is, het is niet de laatste ontmoeting, dat was het uitgangspunt van onze voorstelling. We beleven eigenlijk de laatste uren van uh, Oliver Hardy. Uh, die kreeg in de 56 een beroerte. En de, de enige die nog met hem kon communiceren en daarna was Stan Laurel. Dat vonden wij een heel leuk gegeven voor een, uh, voor een voorstelling. Maar we zien eigenlijk... Hoe bedoel zo... je de ene de enige die nog met hem kon communiceren? Nou, hij had last van AVC. Mijn vader heeft ook een broer gehad, dus daar ken ik het een beetje van. En hij, ja, hij herkende bijna niemand meer. Maar als Stan Laurel langskwam, dan met hem kon hij met hem, met meme en met, met, met weinig woorden, kon, met hem kon hij commu communiceren. Was de enige waar hij nog op reageerde? Ja, ja. Had Dat... hij nog familie? Uh, hij had een vrouw. En die herkende die niet Herken, meer? Nou, moeilijker. Hm. Dus, dus ook uh, wat? Ja, dat is vreselijk. Er gebeuren wat vreselijke dingen in de wereld. Maar goed dat hij geen lid was van een Duitse sek, want Hij had er gelijk uitgelegd. Ja. Nee, wat zegt dat? Dat hij uh, zijn beste vriend wel herkende. En zijn vrouw veel minder? Nou, het zegt dat zij, die mannen hebben meer dan honderd films met elkaar gemaakt. Dat ze zo ongelooflijk veel uh, hadden samengewerkt. Dat uh, ze waren ook allebei meerdere keren getrouwd. Uh, Stan Laurel uh, zes keer zelfs. Of twee keer met dezelfde vrouw. Met dezelfde vrouw. En uh, uh, Oliver Hardy drie keer. Ja, dat ze elkaar eigenlijk ja, beter kenden... En, ja. en beter met elkaar konden omgaan dan met hun... Uh, je vrouw kan je relaties. af vervangen, je vriend blijft altijd bij je. Uh, je collega, denk ik, toch ook wel in, in dit geval. Ja. Ja, ja, Want hoe close waren ze? Uh, ze waren uh, volgens mij niet zo dat ze elkaar uh, elke dag zagen. Zeker niet op, de, op het laatste is geloof ik, twee of drie keer nog uh, langsgekomen. Dus uh, ik zeg altijd collega slash vrienden. Ja. Waarom heb je die ontmoeting als uitgangspunt genomen? Nou... A, gezien het feit dat ik het er mooi vond dat ze uh, alleen nog met elkaar goed konden communiceren. Dat is een mooi dramatisch gegeven, daar kan je iets mee doen. Daar hebben we ook iets leuks mee gedaan, dat zal ik nu niet verklappen. In, in een en voor de rest, ja, Brune en ik hebben ook uh, een duo uh, echte mannen. Uh, daar zijn we in 86 mee begonnen. Toen hebben we tot 92 vijf voorstellingen gemaakt. Toen waren we een paar jaar gestopt. Toen hebben we van 96 tot 2003 nog een keer vier voorstellingen gemaakt. Nu hebben we deze samenwerking weer opgepakt. Dus ja, het zegt ook iets over, ja, wij zijn ook uh, collega's slash vrienden. Ja, en ik ben langzaam, ik ben 53 nu... dus ja, je verliest ook wel eens wat mensen in je omgeving. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt van... ja, dit is een goed onderwerp, het is goed om hier iets over te doen. Maar ik wou dus eigenlijk nog zeggen dat de voorstelling eigenlijk gaat over... we zien hem voor, tijdens en na zijn overlijden... Snap je, dus dat is, dat is het verhaal wat we vertellen. Niet alleen maar de laatste ontmoeting, daar ja. begint het mee. Maar we maken zijn hele reis mee en we hadden ons eigenlijk tot doel gesteld. Stel nou dat Lauren en Hardy zelf de gelegenheid hadden gekregen... om over deze situatie een film te maken. Hoe hadden ze dat dan aangepakt? En dat is wat we proberen te doen. En waar kom je dan ongeveer toe? Nou, dan kom je eigenlijk uit op, uh, op uh, tragicomedie. comedie Dan kom je uit op... Uh, en dat is voor ons, ja, dat klinkt misschien een beetje raar om hier bij de EO te zeggen... maar bijna religieus. En dat is toch in mijn beleving dat we leven in, een, uh, in, een, uh, in deze informatietijdperk... In een, in een ellendige wereld. Er is heel veel ellende. Als je dat allemaal heel serieus zou nemen... Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar huilen. En dat is niet goed, dus dat moet je relativeren. Maar als je alles gaat relativeren, dan word je cynisch. En dat is ook niet goed... De, nee, nee, dan word je cynisch. En dat wat je zien En dat is eigenlijk weer om te huilen. Dus als je als modern mens in de samenleving wil staan, dan moet je leren dat je moet uh, huilen om je geluk en lachen om je ellende. En wat wij proberen in de voorstelling is dat je die momenten, die tragische en die komische momenten, zo in elkaar te duwen, ja, dat ze samenvallen. En dat is ja, dat in mijn beleving is dat bijna een soort A-zingeving en ook iets van herkenning. En ja, dat is een hele bijzondere manier om naar. Het leven te kijken, omdat het voor mij staat het voor het leven. Het leven is een tragicomedie in mijn ogen. Ja, Bram Krol, uh, kenner, maar ook theoloog. Hoe ja. luister je hiernaar? Nou, met, met uh, gespitste oren, moet ik zeggen. Ja, okay. ja. Nee, maar dat is, dat is een stukje realiteit. Ik, uh, ik herken er wel iets in. Ook vanuit geloof. En je moet niet vergeten, het christelijke geloof... is het meest geseculariseerde geloof wat er op aarde bestaat, hè? Dus uh, ergens uh, die aansluiting die vinden we wel. Wat bedoel je daarmee? Nou, dus, nee, het meest geseculariseerd in de zin dat het het minst vasthoudt... en vooral het uh, protestantisme... aan vormen en gebruiken die een soort heiligheid, een waas... een waan van heiligheid krijgen. Daar houden christenen het minst aan vast? Zeg ja, je. Daarom ja. noemden de oude Romeinen de christenen ook atheïsten... Die namen ze niet heel serieus. Althans. Nee, want Ze hadden geen, geen godenbeelden beelden, en, uh, geen gewaarden en, en, en weet ik wat allemaal van uiterlijke vormen. En dat was voor hen hetzelfde als atheïsme. Ja. Ja. Rick, je zei net al tussen, tussen de regels door, je vader heeft ook aphassie? Ja. Was dat ook een reden om deze ontmoeting te kiezen? Uh, nou, dat zijn wel dingen die uit je persoonlijk leven... daardoor ken je het. Dus daardoor kun je daar ook een beetje mee spelen. Dat, ik maak dat gewoon mee. Als mijn vader mij nu belt, hij is 86 ondertussen... Dan, uh, dan zegt hij een heleboel... en ik moet heel goed luisteren. En ik ben er natuurlijk op getraind. Dus, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als hij jou zou bellen... dat je denkt... Waar gaat dit over? Ja, ik kan het heel slecht volgen. Ja. Ja, ja. Maar die ervaring heb je niet als zodanig verwerkt in het stuk? Nou ja, we hebben die ervaring in, dus in het stuk zitten ook. Dat, dat, uh, Stan kan mij wel verstaan, maar alle andere figuren die kunnen mij niet verstaan. Dus dat is een leuk gegeven om mee uh, te spelen. En op het laatst van de voorstelling is het heel dramatisch... want dan kan Stan mij ook ineens niet meer verstaan. Nou kennen wij Lauren Hardy van, van die films, ja. allemaal. Maar is het dan ook niet ontzettend lastig om te bepalen wie ze dan zelf echt waren? Want we hebben ze eigenlijk altijd alleen maar in hun rollen gezien. Hoe heb je je daarin verdiept? Uh, ja, maar ik denk dat dat, dat dat natuurlijk voor alles is wat je speelt. Ja, hoe kan je weten hoe iemand uh, uh, echt is? Dus wat wij hebben gedaan is: je hebt deze situatie en je probeert daar gewoon zo, uh, ja, vanuit jezelf zo, dat zo goed en zo erg mogelijk te spelen. En trouwens probeer je er ook zoveel mogelijk grap uit te halen. Want het is natuurlijk helemaal geen uh, uh, komische situatie als iemand op sterven ligt en hoe ja. het heeft gehad. Maar nou ja, aan de andere kant, toch kun je daar ook om lachen. Maar heb je veel over ze gelezen om erachter te komen? Ja, ik heb heel veel gelezen. en We hebben natuurlijk alle CD-boxen bekeken. En, maar ook moet er wel bij zeggen, wij zijn geen koefnoen. Wij maken theater, dus het is niet onze, ons doel om ze zo goed mogelijk na te doen. Het is ons doel om zo goed mogelijk in die situatie te zitten. En dan, als wij het aardig doen, dan komt onze mimiek en dinges automatisch mee. Snap je? Maar ik ben niet bezig om de hele tijd te denken... hoe zou de dikke hier kijken? Want hm. jij bent de dikke? Ik speel de dikke. Ja, ik ben afgevallen heel... <lacht> Ik, ik beschouw dit als een compliment dat je dit aan me vraagt. Maar uh, Oliver Hardy was op het laatst van zijn leven ook ontzettend afgevallen. En, en Ik heb in het verleden als bij de VPRO Jeugd ook filmpjes gemaakt met Kees Prins samen... waarbij ik te dik speelde, maar toen was ik wel een stuk dikker. En ik ben nu afgevallen en ik vind zelf dat nu ik ben afgevallen... dat ik eigenlijk meer op hem lijk. In zijn, in, oh ja. Toen hij, hij eruit zag op het eind van zijn leven dan toen ik nog uh, dikker was. Want ben je expres afgevallen of staat het los? Nou, de... dat had weer te maken. Ik heb twee jaar geleden ging ik in Otje spelen. En dat was met 5-6 uh, mensen van rond de 25. Ik ben in de 50. Dus toen ben ik daarvoor dacht ik, ja, dat ga ik nooit trekken. Ik moest <lacht> 200 voorstellingen in een seizoen spelen. Je dacht, ik dus wil toen ben fit ik, zijn. ik ben gaan fietsen, een half uur, drie kwartier per dag. En ik ben een beetje op mijn eten gaan En zo ben ik uh, 35 kilo kwijt geraakt. En dat heb je zo gedaan. Uh, als ik heel eerlijk ben, ik Hoop ben het niet, laatste hoog jaar alweer <lacht> een kilo of 5-6 aangekomen. <lacht> maar hier kan ik mee leven. Ja. Zolang ik deze broeken die ik nieuw heb gekocht nog aan kan... Het is radio, dat kunnen we allemaal niet zien. Dat willen okay. we ook verder niet weten. Ze waren niet meer heel populair hè? aan het eind van uh, het leven van uh, Oliver Hardy. Nee. Nou, dat hadden ze al. Ze gingen dus in 1953 nog theatertoonees doen door Engeland. Dat was al zwaar voor ze, want dat werd ook uh, bij de tweede al uh, al minder... Uh, wat je wel kreeg is dat... Uh, je had en Costello bijvoorbeeld, dat waren concurrenten van hun... Nou, die waren veel populairder op het eind van hun leven. Alleen, ik denk dat Stan Laurel nog net heeft meegemaakt... dat begin jaren zestig begonnen ze hun materiaal op de televisie te draaien. En toen beleefden zij een nieuwe... Uh, ja, een nieuwe start en ook een nieuwe populariteit. En ja. Ik ben uit 58, dus dat is ook precies waar ik ze van ken. Ja. Wij zagen ze natuurlijk vroeger op televisie... of bij uh, Avondjes van het Rode Kruis, dat ja. die filmpjes gedraaid. Maar de dikke heeft dat niet meer meegemaakt dan? Die heeft dat uh, eigenlijk niet meer meegemaakt, nee. Kan je ja, zeggen dat het succes na hun leven groter was dan tijdens hun leven? Uh, nou, ik denk dat dat, dat, dat wel een beetje in evenwicht is. Dat ze zeker voor de oorlog ook uh, heel erg populair uh, waren... En, uh, maar ik denk dat dat iets is wat natuurlijk heel veel artiesten en acteurs ja. uh, meemaken. Ik bedoel, we zijn niet allemaal Johnny Kruikamp. die uh, tot op het eind van hun leven een prijs naar hun vernoemd krijgen. Ga maar in het Rooster Spierhuis kijken. Er zitten natuurlijk heel veel mensen die heel succesvol zijn geweest. En die daarna, ja, dat gaat ook weer voorbij. Want succes is lucht. Ja. En, en niets meer. Ja, daar gaat het ook een beetje over, hè, natuurlijk? Ja, een beetje wel, ja. Natuurlijk dat je wil ook wil aantonen van... Uh, ja, wat blijft er nou eigenlijk over van als je zoiets hebt gedaan in je leven. En, en Nou ja, uh, ja uh, in hun geval eigenlijk best nog wel veel. Want uh, ik denk dat toch iedereen, ook nu... zelfs jonge mensen, toch wel weten wie ze zijn. Nou, dat is wel een hele prestatie. Zeker in de tijd, in de snelle tijd waarin we nu leven. Ik bedoel, nu kun je bij X-Factor drie maanden beroemd zijn en dan is het alweer voorbij. Ja. Tenminste, of kan jij nog opnoemen wie dat twee jaar geleden gewonnen heeft? Nee, maar dat kon ik toen ook al niet. Oh, okay. Dus dat zegt helemaal niks. Ja. Daarin kan ik je een hand geven, ja. maar ik bedoel, als je het daartegen afzet... Nou, dan hebben ze het natuurlijk heel goed gedaan. Hm. Als ze kijken en je voelt dat ze jou ook zitten zet... Als ze aan de deur hoort zit te draaien als ze pret, Dan lijkt je alles goed... Dan lekker alles mooi, de wereld in de zonne Als ze lacht, grappie, maar niet eens een maar waar iedereen zijn goede was. Als ze schrikt van een façade en ze houdt je even vast, dan lek je alles goed, dan lekker alles mooi, de wereld in de zonne Yeah, I love you.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 Daniel Lowes met de wereld in de zunne. Wie hadden ze gedacht? Wereldweek. weet Met Jan van Benten van het Nederlands Dagblad. Vorige week ging een Amerikaanse soldaat in de Afghaanse provincie Kandahar volkomen door het lint. Hij opent het vuur op burgers en doodde 16 mensen, waaronder 9 kinderen. En afgelopen vrijdag zei John Brown, de advocaat van de Amerikaanse soldaat, dat zijn cliënt hersenletsel had opgelopen in Irak en absoluut niet klaar was voor die ene nieuwe missie. En desondanks werd hij opnieuw uitgezonden met fatale gevolgen. We have a soldier who has an exemplary record uh, who was injured in Iraq. To his brain en to his body. En dan despite that we sent back. That's an issue. I think it's concern. Ja, Jan van hij werd opnieuw uitgezonden, die uh, mm -hmm. soldaat. Ja, je zou toch denken: dan vraag je toch ook om problemen? Ja, daar hebben we verschillende commandanten ook al herhaaldelijk voor gewaarschuwd, commandanten van de Amerikaanse strijdkrachten. Dat dat problemen kan opleveren. Alleen bij deze man. Uh, was het wel zo dat hij zelf uh, tegenstelling tot vaak uh, gezegd wordt... Hè, dat hij er tegenop zag en ervan uh, walligde er weer weg te moeten. Maar als, uh, zegt iedereen die hem kende van nee, hij was wel heel erg toegewijd... en hij wilde juist weer een, wat dan heet, een deployment en weer op uit. Of dat nou helemaal vrijwillig was, is vraag twee van de schijnt grote financiële problemen te hebben gehad. Ze hadden twee huizen waarvan eentje dus verkocht is door de bank of gesloten is... en het andere moesten ze ook te koop zetten vlak voor dit incident. Met zijn vrouw, uh, dus dat, dat, daar zat ook al wat achter... Ja. Is het, um, is het normaal dat als je eenmaal op missie bent geweest... dat je dat diverse keren achter elkaar doet als ja, dat? Ja, ja, die, ja. Je bent haar niet die het Er zijn, er zijn uh, met name de Marines. Hij was, er geen, hij was niet een lid van de Amerikaanse corps mariniers, maar hij, he, hij was van het leger. Uh, maar was wel ingedeeld bij de special forces. En dat zijn dus eenheden die helemaal op het platteland... in vooruitgeschoven uh, posten zitten... om daar en de Taliban in bedwang te houden... maar ook in die dorpen uh, de, de, de, de, de Afghanen zelf te leren hoe ze daar veiligheid kunnen brengen. Dat was hun taak. Die zitten vrij geïsoleerd worden, soms heftig aangevallen. In dit geval was dat ook zo. Um, wat, is deze, deze wat is mensen... de reden waarom hij, waarom hij door het lint is gegaan? Is dat? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Maar uh, wel uh, blijkt dat de dag ervoor een aanslag op de eenheid was gepleegd... waarbij een goede vriend van hem... Of wel zwaar gewond of om het leven is gekomen. Een oh, been had verloren. Uh, in ieder geval een been het. had verloren. Hm. Ja. Uh, en uh, ja, hij had natuurlijk ook dat soort aanslagen meegemaakt in Irak. Hij is daar twee keer gewond geraakt. Maar er zijn mensen, met name de Mariniers en Special Forces... die zes, zeven, acht keer worden uitgezonden. En dan heb je het niet over missies van een paar weken... maar over missies van een jaar tot anderhalf jaar. En wat is de reden waarom dat gebeurt? Omdat het een beroepsleger is voor de Amerikaan. Omdat ze op een gegeven moment... Nu hebben ze 130.000 man nog in Afghanistan. Ze hadden ook op een gegeven moment... 190.000 man in Irak. Dat betekent dat je om de havenklap... dezelfde mensen moet uitzenden. En hoe meer ze speciale, uh, tot speciale eenheden behoren... En dat deed deze man wel. He, he, dat als je bij de special forces wordt ingedeeld... dan, dan moet je wel iets kunnen. Uh, hoe meer je wordt uitgestuurd. Hm. En... Uh, ook in de meest beroerde omstandigheden. Jij zei net aan het begin van de uitzending... deze mensen kunnen misschien wel traumas opgelopen hebben... die ernstiger zijn dan de mensen die in Vietnam hebben opgelopen. Nou ja. Daarvan weten we allemaal hoe ernstig dat voor een aantal mensen ja. is geweest. Ik neem toch ook aan dat zo'n leger wel ervaring heeft opgedaan in Vietnam... en ook wel ja. ideeën heeft ontwikkeld over hoe je dan met ja. mensen om moet gaan. Er is zelfs een compleet handboek over geschreven... door de uh, huidige directeur van de CIA, maar generaal Petraeus... Uh, die daarvoor de commandant was van de troepen in Irak en later Afghanistan... Um, die herhaling is een factor. Maar wat doe je als je een beroepsleger hebt... en niet meer een dienstplichtige leger? Kijk, in Vietnam werden nog iets van 600.000 dienstplichtigen heen gestuurd. Nu heb je een kleinere reservoir, beroepsmensen. Dus ja, je gaat er vaker heen. En dan kun je je soms niet echt voorbereiden op dat fout gaat. Er is nog een heel, beroemde, of heel, beroemd, heel bekende moordpartij in Irak, bij Haditha. Daar zijn toen ook door een kodisch mariniers moesten huiszoeking doen... na een aanslag op hun konvooi... waarbij drie van de searchtroepen troepen werden uitgestuurd. En een van die groepen is door het lint gegaan... en heeft ook heel veel mensen doodgeschoten toen. Maar als je dan gaat inzoomen op wat zij hadden meegemaakt... bleek dat ze de missie daarvoor enorm hadden gevochten bij Fallujah. Ook een nest van, van islamistisch verzet. Uh, dat in zo'n stad, als ze daar binnenkwamen rijden... dan waren de ochtend daarvoor de zogenaamde collaborateurs... die met de Amerikanen samenwerkten en al onthoofd... En lagen hun lijken aan de kant van de weg met de hoofden erboven de bovenoprichting waar de Amerikanen vandaan kwamen. Dat zag je als je zo'n dorp binnenreed. De dorpelingen weten soms waar de bommen liggen, maar zeggen het niet. Want als ze het jou wel vertellen, dan komt de Taliban s'nachts terug om wraak te nemen. Maar dat weet de Amerikaanse soldaat als deze sergeant die dat gedaan heeft, weet niet. Nee. En die ziet dat dorpelingen hem niet vertellen waar de bom ligt, waardoor zijn maat zijn benen verliest. Ja. Maar als je nou in Amerika in het leger Rick gaat... Sorry. Nee, in het leger gaat. Krijg je dit dan ook wel te horen? Je krijg je wel te horen, ja. Hm. Maar goed, wat je ook te horen krijgt... is dat mensen, met name die special forces... die worden enorm opgepept om dit te kunnen doen. En ik ben dus ingezoomd via... United States Special Operations Command. Dat is een speciaal commandocentrum voor special forces. En dan word je verwezen naar dagrapporten. En daar zat ook een filmpje bij van de Rangers... die ook in hetzelfde gebied in Kandahar de Taliban uh, eronder moesten houden. Stump the, the, uh, the Terrorist heet die film. En daar zat een stukje tekst in van... Uh, war is in your blood, don't fight it. He, war, oorlog zit in je bloed, daar moet je je niet tegen verzetten. You did not kill for yourself, you killed for your country. Uh, je het niet of je doodt niet voor jezelf, maar je doet het voor je land. En uh, uh, uiteindelijk, when you're pushed, killing is as easy as breathing. Als, als je echt <laughs> onder druk op Aster op aankomt. Dan is dood, dan is mooi, dan is ze makkelijk ademhalen. Maar, dat, wat mij frappeerde vorige week is dat, dat ik uh, aanvankelijk hoorde dat hij op een avond of een nacht naar naartoe gegaan is. Daar is, is die ja. mensen heeft vermoord en toen gewoon doodleuk weer teruggegaan is naar zijn ja, kamp. Ja, er zijn verschillende versies over. Uh, er is ook Alsof een versie het een over. soort actie ja. was die hij even moest doen. Niet dat het op dat moment iets in zijn hoofd misging. Nou ja, als jij dus met zo'n zo mindset, als dat niet wat je nou net zei, als, als je zo gedrild bent en je gaat zo daarheen. Um, en, en je wilt raak nemen voor die bom die is afgegaan waarbij je beste vriend zo gewond is geraakt dan kun je dus echt snappen, echt door het lint gaan... van het een op het andere moment. Iedereen die hem kende zegt ook, kunnen we niet voorstellen. Zo'n aardige maar kerel. Maar als ik jou zo beluister, Jan, dan is het toch bijna onmenselijk... dat de Amerikanen maar steeds die mensen naartoe blijven sturen. Maar hè? dat is al wat jaren, de commandanten jarenlang zeggen. Er is een generaal gezegd, die, uh, geweest, die heeft gezegd... we zijn naam zo niet meer, maar we zijn echt op het point of breakdown. We zijn nu op een punt geraakt dat ons leger kan instorten als inzetbare eenheid door dit soort herhaalde ja, En Worden daar wel conclusies uitgetrokken? Dat... Ja, snel terug wegwezen. Uh, Bush heeft het al onderkend en heeft gezegd... we moeten uit Irak weg. Um, Afghanistan, 2014, heeft ook Obama gezegd... alle gevechtsroepen weg. Karzai zegt nu, je hoppelt maar eerder op, 2013 ben je eruit. En vanaf nu, heeft Karzai heel duidelijk gezegd... wil ik ook geen soldaten meer zien in die vooruitgeschoven komt, posten. Komt dat Amerika misschien eigenlijk wel heel goed uit? Nee, slecht. Oh. omdat dit uh, totaal botst met het beeld van een verantwoorde terugtocht. Alle ervaringen, nou ja, op, op een paar naam, maar de meeste ervaringen tot nu toe... als de Amerikanen zich terugtrokken uit dit soort valleien en, en uh, bestreden gebieden... is dat de Taliban betrekkelijk snel terug zijn. Niet als grote zichtbare macht, maar s'nachts... Intimiderend, gewoon een oudste vermoorden die met de regering en de Amerikanen samenwerkt. Zijn lijk op het plein gooien met een briefje erop. Dit gebeurt met iedereen die met de Amerikanen mm. samenwerkt. En dan kun je nagaan wat die, dorp, die dorpelingen denken. Oké, okay. ik ben wel toe aan een uh, goed gedichtje, Heet Bruin, ja? Ja, nou, daar <laughs> komt ie. Ongewenst bezoek. Bij een vriend op bezoek in de gevangenis. Een vriend die 16 mensen heeft vermoord, waarvan 9 kinderen. Op bezoek bij een vriend die je ooit wilde laten lachen. Bij een vriend op bezoek in het ziekenhuis. Bij een gezin op bezoek zonder aan te kloppen. Bij een gezin op bezoek met een wapen in je hand. Bij een gezin op bezoek als straf voor je hypotheek, je gevallen kameraden, twee hoge gebouwen. De angst in de ogen van je ongeboren zoons. Op bezoek bij een vriend en niets meegenomen. Geen schilderij, geen spandoek, geen vergeving. Op bezoek bij een soldaat die zijn leven waagt... Hoopt op een betere toekomst en alles achter zich laat. Op bezoek bij een soldaat. wiens weduwe straks geen pensioen opstrijkt. voor wie geen saluut schoten boven de begraafplaats. Op bezoek bij een moeder met een vlag. die weet dat het licht van de ster in de blauwe nacht. van de ene op de andere dag uitgaat. op bezoek bij de weduwe van een moordenaar. Oei, tje, ik geloof niet dat we hier nou per se vrolijk van worden. Maar goed, Sorry. het was wel een <tie> mooi gedicht. Dankjewel. We zetten het op onze website. Daar is het later vandaag uh, terug te lezen. Dit is de dag, punt nu. Wij bedanken onze gasten, Jos Oebens, Rick Hogendoorn, Peter van der Weert, Bram Krol en Jan van Bentem. En straks na drie uur een bijstandsgezin in de knel. Het gaat nu toch wel uh, spannend worden. En als je nu thuis komt, uh, je gaat gelijk weer kijken van wat is de mogelijkheid? Wat kunnen we nou doen om, uh, om een huis te vinden? Waar, uh, wat moeten we nog meer uh, verzinnen? Dat soort dingen. Dus uh, er is een constante druk uh, nu. Diana van Veuren dreigt haar bijstandsuitkering kwijt te raken... als haar dochter Chantelle niet voor 1 juli dit jaar een eigen huis vindt. En hoe dat zit en of het lukt om een huis te vinden... dat horen we na drie uur in de reportage. Eerst het nieuws van drie uur en daarna zijn we bij u terug. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu 10.000 keer. En dan gaat snijden, De bal gaat erin, <racht> het is ongelooflijk. De 10.000ste. En dan komt dat slotsprintje van Lega. Haringa en ze wint die sprint. 10.000 keer. AZ67, go het Eagles. LOS langs de lijn. 0, no, 0. No. Zondagmiddag van 12 tot 7. Weer schot en weer een Terugblikken op ruim 45 jaar langs de lijn. Ja, ja Nederland heeft olympisch goud, ongelooflijk. Met legendarische stemmen uit het verleden. Oh